Dat kan alleen als de ontwikkelingshulp voor agrarische projecten fors wordt opgevoerd, zegt de VN-voedselorganisatie FAO. De wereldbevolking zal tot 2050 toenemen van 6,7 miljard tot ruim 9 miljard. Maar door welvaartsgroei en verstedelijking neemt de behoefte aan voedsel nog veel sterker toe. Volgens de FAO wordt het door toenemende droogte in grote delen van Afrika en Azië steeds moeilijker om voedsel te verbouwen. Door de economische crisis is het aantal mensen dat honger leidt dit jaar al gestegen tot 1 miljard. In Moskou hebben ordertroepen gisteren tientallen mensen opgepakt bij demonstraties tegen het gebrek aan democratie. Volgens de betogers zijn de lokale en regionale verkiezingen van zondag niet eerlijk verlopen. In grote delen van Rusland werden burgemeesters, gemeenteraden en regionale raden gekozen. Volgens de centrale kiescommissie heeft de regeringspartij Verenigd Rusland bijna 80% van de stemmen gekregen. In Moskou verdwenen de laatste liberalen uit de gemeenteraad. Oppositieleden maken melding van grove misstanden. Kiezers zouden op grote schaal zijn geïntimideerd. Veel oppositiekandidaten zouden niet hebben mogen meedoen. En verkiezingscampagnes zouden onmogelijk zijn gemaakt. Reddingswerkers hebben bij Corsica gisteravond zes mensen gered... nadat hun vliegtuigje in de Middellandse Zee was neergestort. De Cessna had een noodlanding op zee gemaakt na een motorstoring... Zes inzittenden hebben ruim vijf uur op de Middellandse Zee rondgedobberd voordat de reddingsdiensten bij hen waren. Ze hebben het allemaal overleefd, ondanks golven tot vijf meter hoog. Wel had een van hen een gebroken arm en een ander een hoofdhond en waren ze ernstig onderkoeld. Het weer, opklaringen en vrijwel overal droog. Minima vannacht rond acht graden. Overdag wolkenvelden, af en toe zon en alleen in Zeeland kans op wat lichte regen. Het wordt een graad op twaalf.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 Enjoy my life Zone 4. That's yes, I need you. without you, you to go.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 Any trumpet playing band It ain't what they call Rock and roll Then the Sultans things, baby.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 Ik heb het niet